Ik heb en daarvan het derde in de profeet Ezekiel en daarvan het vijftiende hoofdstuk. Wij noemen nu Ezekiel vijftien, dag vooraf de twaalf artikelen des Geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Kepere des Hemels en de Raden, en in Jezus Christus is een ene geboren zoon, oud en heerlijk, die ontvangen is van den Heiligen Teest, geboren uit de maat Maria, die geleden is onder Pontius Pilatus, is gepraat, gestorven en begraven, nedergedaald de ter helle. Zijn derde dagen wederom op de staan van de doden. Opgevaren van hemel zit hem de terrestre aan God, de Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk De gemeenschap der heiligen De gezing der zonden De eropstaanding der vleesig en een the leven En dat heer wordt geschieden tot mij, zeggen de mensenkind en wat is het hout, dat wijnstok meer dan alle hout Of de wijnrank meer dan dat onder het hout eens hout is Wordt daarom hout genomen om een werk te maken Neemt men daarvan van het om in het vat daaraan te hangen Ziet, het wordt aan het vuur overgegeven op dat het gekeerd wordt dat is de bij de zijn en einde. En zijn een middel van wat te brengen. Zo hebben ze in 76 werken. Ze hebben ze in 85 werken. Ze hebben ze in 85 werken. Ze hebben ze in 85 werken. Daarom, alzo, zegt de heren, heren, tot het zaterdag, dat het zaterdag, tot het dan zaterdag, het dan zaterdag, het dan zaterdag, tot het dan het dan zaterdag, tot het dan zaterdag, tot het dan zaterdag, tot het dan zaterdag, tot het dan zaterdag, tot het dan het zou het andere zier hem verteren. En zij zult weten dat ik in Heere ben. Als ik mijn aangezicht te tegen hem gesteld zal hebben. En ik zal het land goed maken. dat zij twaalf overtreden hebben. Streek je Heere, Heere. Ja. En dit en de vol oneindig heerlijke majeste goddelijk zijn en jeugd zijn in uw lieve van Onze voortzetting onder de leiding en de zalving van God verlies van de verlies omdat het einde van dit ontstaan van de verlies de En uw kerk met uw heil op Opdat uw koninkrijk komen waar het gemist. En genade vermenigvuldig. Waar de beginselen van zijn verheerlijk. Genade. En vrede. Zijn met u Van hem die je.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 De doden, de overste, der koningen, der aarde. Amen. De <coughs> Omstaat in dit avontuur aan de orde van de heidelberge katholismen. Zijn in een bijbeltje uit een bijbel. Een bijbeltje gegrond in de bijbel. Een bijbeltje waarin onze fundamentele stukken in een kort begrip samengevat wordt. Wat noodzakelijk het ken van wel getroofd eenmaal dit leed te mogen verlaten en zonder verschrikking voor de rechterstoel van gesteld te wonen. En dat is de derde zondag, de derde zondag van de IJdelberge catechismus. de welke ik een andermaal voorlees, de zesde vraag met haar antwoord. Vraag zes van zondag drie met haar antwoord. Heeft dan God en mijn oud zo boven, en verkeerde zaken afloopt. Oh, nee, hij. Maar God heeft mens goed om naar zijn één beeld te Dat is een waardige gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn kepper recht kent. Hem van haar liefde doen. En met hem in de eeuwige zaligheid leven, om hem te loven en te spreken. Vraag we vooraf om de hulp van de koele. Terwijl ik alleen in u en naar de scriptuur openbaar altijd voor hulp van lopen. Die niet verder met hun die niet leven kunnen en die niet sterven kunnen. Altijd weer voor hen die niets meer bezitten dan zonden en verteren onder de verberging van uw vriendelijk aangrijp. Dewelke met niets en door niemand weggenomen kan worden, dan door de engel u de welke hem zelf gegeven is, tolerant, niet voor alles, maar wel voor velen. En dat woord velen, dat hebt u daar neergesteld en dat blijft het. Nooit alles, maar wel velen. Dit de beurt valt, valt het van God wegen te doen. En waar het goddelijk invalt, dat blijkt het. Zelfs is openbaar in de strijd, in gebed en in beproevingen. Want er is geen weg zonder de te gaan naar de hemel. Er is ook geen weg naar de rust zonder kastijden. De weg naar de hemel is bezwaaid, niet meer rozen, maar met doorn. En als de rood van Saron inkomt, dan ontmoet men een rood zonde door. Welke geuren naar God, en welke geuren den zonde uit de naap de vuil. Of we mochten eens luisteren van u een tweede. is luisteren met aandacht en verlof van alle verstrooien en van alle verwaringen van de ijdelheid der gedachten en leg onze gedachten vast in uw woord leg ze vast naar het getuigenis in uw woord waarvan u het net getuigde maakt in uw woord mijn gang en wezen vast en heb in mij een vasten geest want wij hebben maar een lof vergeten. Een bedorven geest. Een lot vergeten. Terwijl het overal heen vliegt, maar nooit naar boven heen. Altijd beneden. Uit de aarde aard. Je mag uw woord met geloof mengen. Dan kan het geloof het niet meer terughoud. Maar dan breekt het geloof door terwijl welke het enige middel is om door dezelfde gerechtvaardig te worden neer te werken. Dat geloof dat u den zoon daarin plant in de geboorte dat hangt aan u en dat verlangt naar u en dat zoekt u. Dat wens niet anders als hetgeen wat gij wilt. En dat geloof, dat doet niet anders, als het voorwerp des wanneer Meneer Jezus Christus, toch open uw woord alsjeblieft, heren. Het is een lief getuigenis, maar met verzegel Niemand kan het ontzegelen, dan dan leef uit het stam van je de welke genaderd is tot de oude van dagen, en hebben dat boek genomen de rechterhand het En dat niet om verzegeld te laten, maar te ontzegelen. En elke openbaring te verklaren in het leven van uw knecht Johannes, opgetekend en overwaard gebleven onder. Ach, u komt. U komt, is heenkom, U komt, is uitkomt. U, u, u komt, dan voor de macht der zonden en des te gebroken. En de daar wordt verbroken. Verbroken, als een opverandering, wat God behagelijk en de daar profijt. Eerlijk denkt ook nog die arme jonge man. De welke daar verlamd nezer ligt, ach. Ach, we weten dat het voor u geen ding te wonderlijk is, maar we weten ook dat u niet alles doet wat u kan. Alleen wat u wilt, zijn de, de aanvoerder van al de deugde God. En de uitvoerder van de ganse raad. Maar als het zou kunnen heer Als het kunnen. O, zou kunnen Als het zou kunnen Als er voor u één ding Onmogelijk was Dan het niet vragen Als er voor u één ding Te wonderlijk was Dan zouden we niet om een wonder vragen Als u bij een en Ooit verlegen Gestaan had We zouden u niet aanlopen En we zouden niet vragen Help ons en help die jonge man Naar uw goddelijke raad en willen, waarin zo menigmaal in de scripturen zulke wonderen openbaar zijn. En wanneer dat wonder der genezing niet in u besloten en niet in uw goddelijke raad opgenomen is, dan zal dat nimmer geschieden, want u doet nooit iets wat u niet wilt. Maar altijd wat gij wil. En uw willen is alleen wijzen goed. Maar zou het dan nog kunnen bij die arme jonge man. Die daar ineens een in link. Met alle lenden des lichaam. Oh, u mocht zijn zielen eens wetten. U mocht zijn zielen trekken. U mocht zijn zielen halen uit de dood. En overbrengen in uw rijk. Geen mocht die verlamming is heiligen door de krachtdadige werkingen des Heiligen geest. opdat die verwaardigd mocht worden, het is te mogen aanvaarden wat in zichzelf waardig gemaakt heeft, daar zou rust. Inleggen, dat zou onderwerping, dat zou vereniging. Oh, u mocht een gedenken met een vrouwtje en twee kinderen. Eerige mocht, als kon, als konnen mocht het zijn, naar uw goddelijk vrij machtig welbuigen, om u nog over hem en verheerlijk vrije genade. Vrije genade in hem. En als we er nog eens van horen mochten. Ze zeer goed voor mij, verder te zijn geweest. Amen. Psalm 119, en 119e Psalm 85, 86 en 87. Inmiddels krijgen iedere gelegenheid en de hebben af. O Heer, het God op mijn getruil oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunstig op mijn negen van hem hoog, laat mijn gebed voor uw troon genaten. Red daar mij het leed zo diep te nederboog, red mij naar uw beloften en richt mij zaak. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw heer gelijk in bronzen uit tot op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetter leer, dan zal mijn zong uw redenen voor mij. Want uw geboom zijn waarlijk recht, o Heerus, zij zult een vlijt van uw zoek vergelden. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verdwijst. Heeft u verveld mijn lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heeren, naar het Heil, mij toegezet. Bestier en gunst naar uw wetten, mijn gangen. Al mijn vermaak zal ik met de rijk beleid in uw gebod. Dat is mijn hoofdverlangen. Dat is een 119e vertrouwen: 85, 86 en 87. de jongsleden zondagavond, ook al een ogenblik stilgestaan bij die zesde vraag van de derde zondag. En daar werd ons het gevraagd aan u en aan mij, een vraag aan mij en aan u. ...van die vragen die gelden tot elk mens persoonlijk. Je hoeft niet te denken, dat ze wel voor hem zijn. Of dat ze wel voor haar zijn. De optellen van de gaten met je houden van. Van van huis Persoonlijk. Gelijk onze geboorte persoonlijk is. En gelijk het erven in de wereld persoonlijk is. Maar ook het sterven is verzonnen. Zij geen ander laten doen hoor. En dan kan een ander ook niet voor je doen. Want de waarheid zegt: ze hebben alle gezonden. Alle. En sterven de heerlijkheid God. Ze worden is gevraagd. Of God het schuld van onze zulke. is. en op God is van onze helen en op God is van onze ellende. daar wordt naar gezocht daar handelt die in derde zondag waar toch die ellende vandaan gekomen is en hoe die op de wereld gekomen is en ze erop lang, lang zodat de wereld wereld blijft. En als de wereld vergaat, dan vergaat dat het. Dan vergaat dat het. Heet dan God. U. De mens al zo boos. Dat hij alleen maar boos is. En alleen maar boosheid is. Dat hij alleen maar is waar God hem niet gemaakt heeft. Dat hij alleen maar is waar God hem niet in geschapen heeft. Dat hij alleen maar is dat wat walgelijk voor God en wat verdoemelijk voor God is. En daar enig onderwijs te ontvangen. God heeft de hele schepping gemaakt en is goed en is nog goed. De schepping is nog goed, de zon ook, de maan ook. En de wolken ook, ze geven nog regen. Alles wat God gemaakt heeft, is goed. De hele schepping is niet van af te keuren. Die is vandaag nog net zo als dat in de eerste dag daar gesteld is. Maar het enige wat wij gemaakt hebben, dat is de zonde. Dat is het enige wat wij gemaakt hebben. Nee, niet hoor. Dat is enigste vuil aller vuil wat wij ons en op de aarde gebracht hebben. Want er is geen vuilder vuil dan de zonde. Dat is het vuilste vuil wat op de wereld is. En een zodanig doorn in de ogen van het is dat de ganse schepping zucht onder onze vloek. Zucht onder de last van onze zonde. En denk tas meer die natuur kent en die natuur bewonderaar zijn hadden. En zeggen, zie die ganses schepping moet op mijn vergaan, zie die ganses schone schepping moet op mijn ondergaan. Want de vloek der zonden rust op de zon, die rijk, die rijk houdt het einde. Die rust op de maan, die rijk houdt naar het einde. Want de ganses schepping als een bare sloot dat vlucht naar de aanneming den kinderen op en de revige verlossing, des aarderen. Dat is nou de zon, dat is het enige wat wij gemaakt hebben, het enige wat wij gedaan hebben. Ja. Ik denk dat we daar in dit avontuur een in indruk van zouden ontvangen, zou we met m'n kander zouden uithoepen, O God, hoe kan je zo'n schepsel zo dragen, die uw ganse schepping onder de vloek gebracht is. Hoe kan je zulke weerwachtige zon daar dragen, terwijl het alles in staat van te zulke, van geen zulke en van een van gebracht is. Hoe kan zulke en helderling nog gekleed worden, hoe kan zulke dommeling nog gevoed worden? Hoe kan zulke misdrachten opzichten van het doel om de schepping in de staat nog gedragen worden, nog verdragen worden? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? dat die ganse aarde zich niet openstreden van alle samen? Mijn koras daad en heb hier hem voor even wegzinken, wegzinken. En nooit meer opgehaald te worden. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe gaat zo'n is God een verkeerend vuur. En wie zal voor hem bestaan? Nee, God aan die mens zal Ik wil ook een boosheid doen, geboren worden niet. En hij dat bij de grond loopt hier niet over de geboorte. Die houdt loopt niet over de inkomsten des mensen op de wereld. Maar over de eerste schepping. des mensen op de wereld. Oh, ja. Over onze eerste ouders die we nooit kent geweest. Nooit. Die zijn volwassen getrappen. Die zijn volwassen op aarde gezet. Dat zijn de enigste mensen zonder erg geld en zonder eerst mensen. Want zijn kwamen onmiddellijk uit de hand van hun maat. En ze werden onmiddellijk gesteld voor het aangezicht van hun maat. Wij zeiden, ze zijn in de vaderrecht, zijn wel geschapen, maar niet geboren. Maar in de vaderrecht, daar volgt geboorte tot wedergeboorte. En hij heeft een ijdelberger, een gezond en een gegrond, en het verdiept antwoord in de ontdekking dergena. Weet je nee, nee zegt God niet gedaan, maar kan God niet doen. Want er zijn bij God ook onmogelijkheden. God kan niet zondigen, God kan niet liegen, God kan niet veranderen. Dat zijn de enige zoete om mogelijkheden God, maar de ganse kerk ervaren mag. Ik, de Heere word er niet in veranderd. Daarom zei ik in kinderen, Jacob, niet verkeerd. Gouden heeft soms zo, zo goed gemaakt als zijn zelf is. God ook goed. Goed. En al zijn werken zijn ook goed. Geleend zevenmaal in de centring. Zesmaal het was goed. En de zevende maatschappen en het was zeer goed. Het was zeer goed. Het was niet alleen goed. Maar God zei het was zeer goed. Dat komt dus niet beter. Want hij schiet die men. Niet in zijn beeld. Maar hij schiet hem na zijn beeld. En in dat beeld was de mens onsterfelijk, en dat beeld daar lag het eeuwige leven in vervat op het doen en de volstandigheid en de volharding van het gebod der gehoorzaamheid en nu moet u even onderscheid goed en absoluutelijk goed Zijn alle in Adam goed gemaakt? denkt is een mismaak, iedereen. En het is zeer zeker: als onze ouders niet gevallen waren, dan zouden alle geboten geweest hebben naar het beeld God. Maar nu staat er een Adam gewoon zonen naar zijn beeld: dat het beeld het is, zonder, dat het beeld het vlees is, dat het beeld het duizend het wel is geloof zowel om zijn eeuwige maken om zeer goed gemaakt dat als het laatste van de werken in de handen kiep hij de mens niet met een onveranderlijk goed maar hij kiep hem in veranderlijk goed hij kon veranderen hij veranderd ook. Hij komt veranderen en is veranderd Hij is veranderd van leven naar de dood. Van de hemel naar de hel. Hij is veranderd van heiligheid naar onheiligheid. Hij is veranderd van reinheid naar onreinheid. Hij is veranderd van een vriend God tot een vijand God. Ja, yes. stukjes. Oh, ja. Yes. En dat is tijdgebrachtlijk. Dan zullen we leren ervaren dat er maar eentje absoluutelijk goed is. En absoluutelijk, dat wil zeggen. <coughs> <coughs> dat geen verandering kent. absoluutelijk goed wil zeggen waar geen vermindering kent. absoluutelijk goed wil zeggen waar geen meerdering kent absoluutelijk goed wil zeggen wat niet volmaakt kan. maar wat in hem zo een, een zodanige volmaaktheid er even al genoeg te mij en er zelf genoeg te mij in den teppen van hemel en van uur Hij kim die men met een onbewolle centroon, toen konden we naar boven zien. En mochten we naar boven zien, naar wat zagen we, onze Ozen, en vermeer. Er was geen gerecht friet die je niet inzien kon. Er was geen wormpje op de aarde waar je niet inzien kon. En al de werken der zee moet als in de dichtte van. De verenwerken zijn zeer geholpen. Je hoort oh, daar eens aan lust gelopen. Doen, zoek je ijverig en bestemd. We waren op één punt naar God. Maar één zaak geliefde. We hadden niet naar het beeld, maar we hadden we het beeld geweest. We waren groter gelijk. God was heilig bij u. God was rein bij u. God was rein bij u. God is het verstand We hebben op verstand. Naar een eenvoud. beeld. levende een God. Alleen dit ene punt zeggen kinderen. Alleen dit ene punt. Ja, God de onveranderlijkheid voor hemzelf gehouden heeft en de veranderlijkheid in het septels openbaar zit. Ik zou je wel zelen achter willen, zelen. Zij heeft die mens goed naar zijn eigen beeld in. ware gerechtigheid wat is gerechtigheid wat bestaat gerechtigheid in wat houden wij voor gerechtigheid en wat houdt God voor gerechtigheid de gerechtigheid die om krachtenszetting ingeschapen was dat was een onmiddellijk bijvonderde wille God onmiddellijk volbrengende wille God onmiddellijk ere de ere God Gerechtigheid wil zeggen aan God onderworpen zijn. En dat is een volmaakte zin Niet omdat moet, maar omdat mag. En waarin de grootste zaligheid bestaat. Ja. Ik denk dat een hemel, dat een hemel uit zal maken, dat men daar enige willen zou wat God wil. En dat men dan nooit meer willen zou wat God niet wil. Want de hele God, in de strijden in de geloste kerk, is een dadelijkheid met die wil vereen, en rusten in uw beleid, van nu aan tot in de een. Gerechtigheid wil zeggen, beminnen wat God bemint, en haten wat God heeft. God lief. Gerechtigheid en zijn de pastegen van zijn troon, der heerlijkheid in de heerlijkheid en de maat. Maar als middelaar God zijn de mensen, heeft Christus de gerechtigheid aangenomen. Niet zoals hij God was, want dat was hem zelf. Maar zoals hij middelaar was, Geeft u de gerechtigheid erin wat het deugt aangenomen? Want om iemand gerechtigheid te geven, moet je zelf gerechtigheid hebben. Om voor iemand gerechtigheid te verwerven, moet je zelf in gerechtigheid zijn in de water. De allervolmaakte willen onderworpen. Denk eens aan zijn omwandelen op adem en gaat zeeman in een volle hoek staan. Dan ziet genoeg die burger de gerechtigheid aanbrengt. En de straf verdraagt en de zonde werpt. En de zee van nog een vergeten weg. En door zijn dood, de naadheid van de kerk bedekt, is zijne gerechtigheid. Ja. Yeah. Dat is gerechtigheid. Wanneer dat zelfs door de heilige geest ingeleefd wordt, dan zegt ze door zijn hand zich laten leiden. Gerechtigheid. De vreedzame de vruchten der gerechtigheid, dat is God laten geven: in je hart en in je hart. En alles wat in de wereld. Gerechtigheid geliefd doen. Een van de onmisbaarste vruchten in het koninkrijk de Ganaal. Een vreedzame vruchten der gerecht waar het lam ook heen gaat. Meester onbezijde wezen. Meester onbezijde maar ze leiden dat de psalm 126 die ter goede uur is draag van die vreedzame gerechtigheid zo en getrunken door de heilige geest in de vrienden der eeuwige Heer. Maar niet alleen gerechtigheid maar ook heiligheid. Heiligheid is het karaktergoed. Het karakter van God is heiligheid, de heiligheid. Waarvan je lezen kan je saai als Dan de serie twijnen betuigden. Voor het aangezicht van hem heilig, heilig, heilig, heilige deur. En in de stad heeft rechtheid geliefd daar hadden we die heiligheid. Ze beantwoorden de heiligheid God. Die strookten van onze zijde niet tegen God. En bij God vandaag strookten we niet tegen ons. Want hij stiept ons in zijn been En zijn beeld is gerechtigheid en heiligheid. En waar God gerechtigheid ziet, dan ziet hij zijn beeld. En mag het in de rechtschepping hebben geopenbaar dat dan dwingt het worden aangebracht door die leed. Zoveel is er aan de treden aan Adam. Je getuigd is die geen zonde en een Jacob. Eigenlijk, twee dingen, meneer. Op dat punt, God, op dat hun God zijn schepper recht zijn. is er dan ook nog een kleine wat iederecht is er dan ook nog een kind wat meer en wat niet recht? je, O ja, o oh, ja. Oh, ja. Je kunt in alles merken van liefde. Ja, die vrouw die in de volgende vraag verhandeld wordt, zo bodemloos diep is, dat me geen grondje gerechtigheid, geen grondje heiligheid bereikt. Alles wat ik in u bezit, is ongerechtigheid en onheilige, Dat zijn de enige eigendommen. Ze hebben de eigendommen? Als de zon. Maar nu ga ik er nog eens zeggen. Ja dan zulke verschrikten het eigendommen, Dat is de te Den God gezegd. De enige niet om tot zonde gemaakt te kunnen worden. Hij is als een tweede adem. Mensen u wel aan de gevallen adem de moordenaar van het ganse menselijke geslacht daar is de tweede Adam onder Adam doorgekomen en hebt hem gearesteerd en hebt hem bekeerd en hebt hem in zijn verloren staat toegeroepen zal vijandschap zetten wat er verder het is toch ook een wonder Adam zal moordenaar zijn de miljoenen moordenaar Kijs laat er in dus. En de man is voor de hel En Adam slaapt Al zijn komelingen dood dus. En wordt ook genade En voor de neem Moet je eens over het heen Zou de gaaf zeggen Heer zou voor mij niet nog kunnen He? Zou voor mij niet nog kunnen Als voor zo'n Moordenaar Zoals Adam Oh mocht u mij ook te verliezen, mocht u mij ook te verliezen. Dan is het niet aan Adam de schuld, maar dan nemen wij de schuld. En wanneer hij Adam in Adam wordt, dan zal een tweede adam wel weten om de ziel te verlossen en zijn gerechtigheid te verenigen. Dat ze in een God recht kunnen. Dat recht kunnen, dat is een openbaring van de eeuwige deugde God, terwijl het een afgaat die wint naar het deugd God waarin we geschapen waren. Een afgaat die wint, zei Want daarin lag ons leven, daarin leefden wij een God in onze wij. Dat komt ook niet beter. Er was geen zietje te bedenken en geen zietje te overdenken. We hadden zeer zeker met een eeuwige gezondheid bedenkt geworden. Wanneer de volading van het troep en de wijzer gehoorzaamheid volledig geworden was. Want zo mogelijk als het is om in de hemel te sterven zo onmogelijk is het niet door de zonde om niet te sterven om niet te sterven Zoals een zaak, dan moesten we elke dag het rekenen, maar dat doen we niet Ach nee De ouwe Jan boont enig alles en mensen van natuur een grote rug en geestveel En om zalig te worden, Edith. Moet je recht verliezen. Je hebt God beniddelijk. Je geld aan vader. Je vond je zonder pekenen, En je wordt door de tweede adem. Voor eeuwig groep. Ja. O, dankzij een God. Ja. Krachtig trekking is je omzalig God. Ook omzalig vader. Goed luisteren, hoor. Krachtig kik. Nog daar doet hij zijn hand over een zultje. En dan staat het altijd leeg. Maar. Maar. Die tijdelijke en natuurlijke zegen zijn onmisbaar in de tijd. Nee. Nee. Dan is alleen maar gangbaar wedergeboren, gevaardigmaking, heiligmaking, eindigende met de heerlijkheid. Ja. Om God te leren kan dan leren van zelf ook. En nu komen we voor twee uitersten voor twee diepjes zonder bodem. Voor twee afgronden en een afgrond dat kan een mens wel in weg zinken, maar nooit in bodem in vingen. Dat komt in die volgende vraag en antwoord wel van die vrouw. Als een mens dat zag geliefd zijn, dan had hij geen rust meer. Dan zou die ene wereld roepen: oh God verlofde van die wereld en brengde in in nieuwe wereld. Zelf al maar terechtvaart opdat zijn God de kunnen, en wanneer nou God in de weg der ontdekkende genade, in de weg van grote openbaring, in de weg waarin hij ons kist schapen hebt aan God, opdat Een dan eenvig en dood verdiend hebben, en zijn goede tieren uit de roemen tegen een welverdiend oordeel, Wanneer je de goedheid goed, ik heb een ongeveer deugd om dit, dan is alles goed het waar je staat, dan is alles goed het waar je nog hebt, dan is alles goed het waar nog bezitten, dan is alles goed het waar je nog bezit, en dat nog, dan nog zijn mag, dat nog in de mogelijkheid bent. Nog in de mogelijkheid bent, oh God, om nog een zoontje kind te maken, God. Nog in de mogelijkheid, om door God tot voor de kind. Nog in de maalvolle tijd om net bekeerd te worden, Zadam. Net bekeerd te worden, Zelda bij de leidingen. Nog in de maalvolle om gezalig te worden door vrije gunst en zoveel bewoog. Maar, wanneer wij God terecht leren kennen in de glans en de reeds door de goddelijke dunsten, dan leren we God ook kennen in zijn raak oefende gerechtigheid. En ach geluid, Als God zich ontzettend in zijn toorn over de zon, overal toren, in huis in de kelder, waarop staat in de kerk, waar God doet, is overal toren God. Je kan nergens staan op gaan, of overal worden gewaard. Dus De zal op een herenschap God over de zon. En dat is nodig. Echt dat is nodig. Want dat doet een eer die het en de nader is het lees. En het doet is, vragen, is er nog een middel? Is er nog een middel, Heer? Om met de van die goddelijke deus die wij gekomen hebben. En die ere die wij onteerd hebben. Is er nog een middel? Om als zullen ze dat de zon daar niet om mijn zo zoon vader, zo'n vader, zo'n vader, op groen, je, ophouden, je ophouden, ook, zoon daar rustig grond Zo'n recht de maatschappij, zal u is een vriend, een vriend, een vader, een vader, kan je een vader, een vader, een vader, een vader, een vader, een vader, een vader, een vader, een vader, een een dan ga ik niet aan de zijde van je. En wat hij te voor roos op de zonneland? Wat heb voor roos op de zonneland? Wat heb voor roos op de En daarvoor het hij nog zo wat u hebt gekend. Hij kan jou helpen brengen. Hij kan jou helpen brengen. Of dat hij in onze plaats in onze plaats. Nee, hij zei al 52 Waar de waarheid omzinnen ze Dat zijn gelaat was verdorven meer dan van iemand Hij was slechter als Noah Hij was slechter dan een oversteurlijke David Hij was slechter dan een de Peter En dat alles in toerekening En hij had de zoon binnen toerekening Zodanig een mens Alsof hij ze gedaan heeft. En wij krijgen zijn gerechtigheid. Alsof wij aan dezelfde met ons leven voldaan hebben. Zalige Rijlanden. Dat is een zalige Rijlanden. Daar zijn Luther van. Door een Jezus wijst Kelman zond. En ik doe het Hoor je wel? Dat is een zalige Rijlanden. Je ruil je de dood in voor het je, je ruil de helen voor de lengte, je ruil je schuld in voor betalen, en je ruil je zon van in voor genaamd. Nou, nou. Het is een man dat zijn ruilen daar nooit van gehoord heeft, dat is net niet gezegd. Nee, nee zo'n ruilen moet nee, in de Bijbel doen. Zo'n gezegende ruilen, die liggen op de welbehaagde God. En openbaar. En hem die betuigde, Matthijs Helf. Kom. Kom. Onze hele zaligheid bestaat in het komen. Het niet komen is er onzalig. Hij zegt, kom, wie is er nog een door, Het kan niet. Oh God, het kan niet. Ik ben een geboeide zonder. Ik ben een gekluisde zonder. U weet, het, kom maar, ik kom niet. Ik ben te dood om te komen. Ik durf niet dat kan. Ik ben op de gobbeloos om te komen. En hij roept kom. Gij kunt voor hem. Zo slecht niet zijn of hij maakt je recht. Gij kunt voor hem. Zo gobbeloos niet zijn of hij maakt je rechtvaard. Geen voor hem. Zo ze wat niet zijn. Of hij maakt niet. Weet hem lang. is. Dat het toch geen mens komt. Dan Ja maar. Wij zullen toch geld met wel zinnen hebben. Je hebt toch geld wel een baan te rekenen. Je moet Dat er op vader niet dwazer is aan de mens. Dat de dwazer had naar de vallen ogen en wat ziet er van een mens over in het algemene zin? Toch. Dan zouden wat er van mij over zien? Toch. En van u ook. Ik niets van u over dat. Toch. Toch. Opdat u en God de enige schepper recht kennen en hoe meer van God leert kennen, hoe dierbaarder, hoe beminderlijker, hoe noodzakelijker en nu aantrekkelijke die eeuwige zonen God het middelpunt boven en zich gaat het middelpunt en je hebt het openbaar want dan laat je zien wat alleen in den gekruisigde Christus te zien is voor het daar aan je zonden daar aan je vloek daar aan je dood daar aan je eeuwige toren daar aan je hel. Daar hang je het, volk. Daar hang je gramschap God. En de teren God die daar ontwacht wordt om zijn kerk te geven. De liefde God. Dat zalig God, daar wordt zo makkelijk over gepraat, te riezen. Maar het is een uitvinding God. Een uitvinding God. zo. Als God had niet uitgevonden, dan had hij. En had hij hem al leeg gebleven, de hel overgevonden. En God had er heel veel leren kennen, dan moet nog iets van haar maken. Alleen mijn tijd kort. John is de 1,14. John is het grootste wat de hemel had een apostel noemde, welke geboort is in Engeland. Dat ja, mag dit een wonder heen. Als vanavond het woord God zalig maken in iemand zelf. Zij jongen of ze elf. Als vanavond het woord God in je hart valt, Ja, dan gaat er niet meer uit toe. Maar God doet geen alles weg. We hebben die aan die 3000 tegenstellingen gezien. En we morgen eraan gaan. Maar wat gaat dan zo iemand ervaren? Dat is een instorting van een goddelijke zin. En daar goddelijke te beginnen dat openbaar tegen roering en ontroering en dan sluit de wet weer aan bij zilke want er is weer leven. En dan gaat de wetverenheid en zijn orde verklaar. Maar weet je wat er elk doorheen komt? Een aanschrik op een onbekende God een aanschrik op een verdurend God een aanschrik op Gods woord en terug, op al het alles geen wat hobbel is en daar komt de zonden niet laten kon het die niet laten dan staan ze wel eens op de horen ik zal het wel uit willen snijden ik zal het wel uit willen maar een moet niet uit willen, niet uit willen rukken, volk, hoe dieper het ingedrukt wordt ik moet vergeven en dat doe bloed maar het is er maar bij hoor je hoort niet veel niet van mijn ogen oh, nee, ze weet vandaag met een week Meneer de wet wordt zelf. Men de wet wordt zelf. En als je nou eerlijk zit, Dat die keuze van een dat de rust. Dat is een wrochtige zaak. En de mooie denken dat die keuze op de grond zon getroffen is nee, Zij hadden de geen zullen onderwacht gaan. En op de grond zetten kloven bij. Ja. U volk, zegt u eens mijn volk, al word ik nooit nood van je volk. En dan ga ik maar nooit zo gaan als uw volk, die God, die mijn schoonmoeder alles ontnomen heeft. Die God verkieft mijn ziel, alleen al omdat u God is. En waar ben ik geprezen door. Wonderlijk is het, ja God is ook een wonderlijk tot wond, ja. Je kan God niet begrijpen en zijn wezen ook niet en zijn werken ook niet, maar het hoeft niet hoor. We kunnen beter gegrepen worden dan te zien om God te begrijpen. God is alleen onbegrijpelijk, onbegrondelijk en alleen eeuwig aanbiddelijk. Dat is een ware gerechtig en heilig en dat een God zijn gepurren recht ten zijn er een God -trent. die allernood noodzakelijk is van een en die allernood noodzakelijk is van een kennis van Christus drieënlijke God zijn, zelf -trent en Christus Ze werden al in de structuur openbaar. En de kerk is in naar de structuren zwalig wordt, zal er ook iets van o Omdat ze hem, de eeuwig aan hem, de eeuwig aan hem, dan volgzaal. Er maar één hem hoor. Er maar één hem. Als de bruid in het hoofd iets zegt, hij kust ze met, hoeven niet te vragen wie ze bedoelt hoor. Dan hoeven niet te vragen welke persoon dat ze in want er is maar één hem en één hij. Die nooit handelt met anderen over de zon. Hoe zwaar willen we maar weg zijn dat ze het Hij straft ons wel. jawel. Jawel. En zo als hij dat hier niet is. Dan wacht hij ons zo eens over het hij ons hier in eens over het zijn Dan wacht hij ons zo eens Willem, aan he maar raakende loof en voorstelende loof en maar doe wat de bij. Dan zijn je mijn papa. Draaf voet en al mijn en al mijn zak. Zodat we te slotten voor elke weg weg in bed Hem van harte Hartenliefde, Moel Hattet en Hatt Krein, weet je waar dat noemt, en dat zegt het hoofd. Reed naar het Hart van Jeruzalem, dat is een Hart uit Jeruzalem, een Hart van Jeruzalem, een Hart dat getroost wordt uit Jeruzalem. Ja, dat is Jeruzalem. Hem van harte Hartenliefde. Ik kan dat niet makkelijker zeggen, Hezen. Als een kruising, meer als een rubber kruising van de man. Van harte de hem hebben, dat is niet een slachtoffer, dat met niet een waterwater, dat met hem een andere wereld, dat met hem een andere wereld. Van harte de hem hebben, dat is een hartste bij En dan hem met de mond Vraag je ze aan de kerkershoofd. En ik zal u zeggen nog man, Mijn liefde is meest met tong en woord. Maar daar heb je geleven in de vintie geleven in het. En daarom vragen hen, Ach heer, gij hebt lust tot in het dingetje. Mocht u toch het lief zijn? Vanuit, mijn lichaam en zielen. Laat me toch eens aanhangen, hoe toch gaat in huis en buitenzijde. Hoe toch gaat met mij, hoe toch gaat in de gemeente. Laat me toch eens aanhangen met een innerlijk verlangen om alleen al alle onze zorgen en onze bekommernissen op u te herzen en u te laten regeren. Zo gewaarde slechts te regeren. Dus, oh ja, God, het geeft niet vanzelf. Dan is het er vanzelf. De is er misschien nog wel een oomdoel, je dus zegt, ja man, nou zeg het ik, ik heb toch wel eens gedacht, ja, dat is een beginseltje van genade. Oh, zo. Hoe was het toen? Ja, zo aanwezig niet eens. Hoe is het nu dan? Ik kan niet meer zien, man, dat is een beginsel gelukt. Ik kan niet meer zien, dat was van God gelukt. Ik kan niet meer bekijken, dat er ooit iets uit God in mijn geweest is. En hij was wat om te vragen. Ja, hij nee, was wat om te kermen. En hij was nee, wat om te smeken. Heer, ik voel me een huik maakt me zonder. Ik voel me een leugenaar. maakt me niet waar. Ik gevoel niet dat de in mij. Oh, omdek je me toch eens aan. Want ik ben te vroeg tijdig. om de dan voor eeuwig verleefd. En niet twijfel ik er minder maar aan me, of zal gebeuren. Ik hoop het, dat het is onhoudbaar worden met geen water. Onhoudbaar. Zeggen een verloren mens, mag gewerden en alles van het. O, dat en slot Jij de genegenheid van de laatste nog mocht geven. En wat Paul zegt, ik weet haar niet geluk. En dan met zekerheid die ze maar Ja, dat zal wel niet voor mij zijn. Niet. Niet. nee, dat zal wel niet voor mij weten. Ik wens dat je de smak ervan hebt naar de woorden die ze Want als dat nou niet voor ons zou zijn, ze zouden het maakt die vrouw van schuld en spraak. En dat leef van de zonen. Dan moeten we dan uw zoete weldaad missen. Gaan we gaan dan in uw zoete onze lezen voorbij. De grond van oud en nieuw testament. Is altijd weer de aan de Jezus Christus. Zewel ik rijder van alle zonden. Om met hem. In het eeuwige leven dat hij daar, wat het geweest zou zijn, wanneer die mens niet gevallen had. Jammer dat die mensen vallen, niet zijn. Vind het jammer? Vind het echt jammer? Vind het echt erg? Vind je Waar als het erg vindt een gevallen mensen zijn, dan zullen we ook moeten zijn ook wat jij met mij anders de zon brengt. Maar wat is het punt van de zonde? Dat de Heere God zonde is. Dat de Maasheid God beleefd is. Dat is het dieptepunt. Dat is het dieptepunt. En dat diepste punt dat gaat veel dieper als de straf van de zonde. Wij zouden graag die uit de wereld zijn. En dan? Ja, kom maar een beetje voor, het lezen He? Altijd maar op de wereld lezen. Mooi zijn ja toch vragen in 49, de van Geest. Die man is te blij met het Och, die man is te blij met het jezelf. Hij zei, ik wacht erop, ik wacht erop, Die zijn eruit. Want is met het enige middel. Om voor eeuwig van mijn erf met. Niet van zijn ook, hoor. Dat had Christus weggeven in de overhanding dezelfde verboemd. Maar de erfsmet daar wordt de mens niet van gericht ver. De erfsmet die wacht, waarop? Toch de laatste adem uit blaag, dat sterft een de mens voor u. En daaraaf de nieuwe mens vooruit, ook voor deze. En gaat een einde naar binnen. En een oude mens wat niet Om met hem, Ezo, te loven en te prijzen daar. Het vermakelijkste werk wat in de hemel gedaan wordt. En ook het vermakelijkste werk, als je dat tot adem niet doet, maar als je een ogenblik God verheerlijkt. Dan zeggen ze, ja, man, wat is dat? Zelf proberen te zeggen: God verheerlijken. Dan ben je zelf God, hè? God verheerlijken dan bij de man dan bij het vader af. God verheerlijken van liefde naar de heilige schrifturen. Dan zeg Abraham dat ik niet kwaad is. En uw heilige en loze ogen, dat ik mij onderwinde. terwijl ik maar tof ben, dan ga je God verheerlijken. Terwijl ik maar af ben. Davereereere Abraham, de eeuwige God in de middelaar. En door de middelaar loopt die God tot een eeuwige heer. Amen. Een enkel woord van hetgeen niet gezegd kon worden in zijn diepte zoals het ligt. Maar u mocht het in onze harten brengen. Oh, dan kan de duivel het er niet uitdrukken. Maar genade zal het dieper indrukken. Dan nog arresterende, bekerende en onderrichtende genade. Zijn ingang, zijn dieptegang en zijn voortgang het hebben. Het is zo donker. Haag, is op zo donker. In het leven van het Christus. We zijn zo gewend aan de dag. We zijn zo gewend aan de verlaten. We zijn zo gewend aan het oordeel der vergadering. We zijn zo gewend aan het oordeel daarom onverruchtbaar is. Ach, ach, gij mocht, is hierom voorgeliefd om in de tijd geliefd te worden en doorgeliefd te blijven met een onsterfelijke liefde der eeuwige heerlijke Ze mocht uw kerk nog eens doorbrengen afsnijden, naar ze mochten van de grond naar de komeren nog eens hetzelfde op de bevestiging ik weet in hun geloof u mochten verwijderen, nog eens een stap ze mag het doen buiten dezelfde. in Jezus Christus het bloedfundament het fundament wat het ganse gebouw der verkoorden draagt zo en van het gebouw behagen, God tuin tot een duren, Abba Vader der Heer de verzoening over spreken en luisteren door het bloed des eeuwige verbond, om uw naam. Amen. De 119, een 119 in de salm en daarvan het 65e zand. Hoe wonderbaar de is uw getuigenis, Die zal mijn ziel wat ook getrouw blijft. Van de opening van die woorden zal gewicht, zijn, lijkt een lichtheid donker op een plaat. Zij geeft verstand aan slechte niet. van zulke en glans in eeuwige nacht zal buiten. Dat is het 65 ste van de 119 te vallen.